Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De stakingen bij automaker VDL Netcar zijn voorlopig voorbij... De vakbonden roepen het personeel op om morgen weer aan de slag te gaan. Ze hebben er vertrouwen in dat de directie van de autofabriek met een goed voorstel komt voor een sociaal plan. Er wordt sinds vorige week gestaakt bij de fabriek in het Limburgse Boor. Het personeel is bang dat er ontslagen vallen omdat de toekomst van het bedrijf onzeker is. Wij hebben ook recht om te weten waar we staan. Wij staan dadelijk op de straat. Die andere heren wat bovenop het, op het hok zitten, die hebben het wel geregeld. Die zullen wel 100.000 euro's premie krijgen. Wanneer de vakbonden met de directie verder gaan praten, is nog niet bekend. Tijdelijke huurcontracten worden, als het aan de Tweede Kamer ligt, grotendeels verboden. Die tijdelijke contracten zouden voor te veel stress zorgen. De meeste partijen in de Kamer willen er daarom vanaf. Er zijn wel een paar uitzonderingen, vertelt mijn collega Ewad Kiefiet. Straks mogen eigenaren alleen nog de huur opzeggen... als ze hun huis willen verkopen aan een naast familielid... of als ze na verblijf in het buitenland weer in hun eigen huis willen wonen. En daarnaast komt er een extra uitzondering bij. Dat is dan voor proefsamenwoners. Dus als je gaat samenwonen en daardoor je eigen huis verlaat... en nog niet helemaal zeker bent of de relatie stand houdt... dan mag je een huurder tijdelijk in je huis zetten. Met de nieuwe wet moet een vast huurcontract de standaard worden. En over een klein uurtje start de tweede halve finale van het Songfestival. Het is je vast niet ontgaan. Nederland met Mia en Dion ligt er al uit. Toch zit er nog steeds een Nederlands tientje aan de avond. Het nummer van Estland is namelijk deels geschreven door Wouter Hardy... die namelijk het nummer van Arcade schreef met Duncan Lawrence. Het heet Bridges, klinkt zo. Now I see up a world of bridges. En onze zuidenburen doen ook mee en dat klinkt zo... In totaal gaan 16 landen de strijd met elkaar aan... om een finale plek voor aanstaande zaterdag. Krijg je nog wat weer? Vanavond kan het eerst een tijd droog zijn. Later komen de buien weer terug. Morgen begint bewolkt met eerst een beetje regen. Maar later komt het zonnetje door. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. Tot zover de ANWB, verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Dit is de nieuwe single van uh, Schokgolf met het nummer dat heet Verkeerde been. Ik voel het, ik voel het, ik voel het, en oh, ik zit vol de plat. ik voel het, ik voel het, ik voel het, de laatste keer, niet de eerste keer, niet de laatste keer, ik tel ze al niet meer, tegen de stroom, er tegenin, ik wil weer terug. Olie op, de waak van brand, ik kom ik voel me rot, totaal kapot. gedroeg me gisteren was weer als een zon. En oh, ik zit vol met kwade, ik voel het, ik voel het, ik voel het. En oh, ik zit vol met kwade, ik voel het, ik voel het, ik voel het. Ik wil dat I your your Forbidden pleasures, illegal and whatnot not. You're fearless and mad but devoted. Toying between the sirens.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 Muziek, hier uh, is Hollywood met Back It Up.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 Aan mijn klankbord Veel vragen, nog geen antwoord Weet alleen dat ik mijn hart volg De tellen staat op veertig Peter, damn Wie zag hoe snel het ging? Vroeger duurde alles te lang Maar dat het elk kind Tijd ik dan dus toe. Ik had er geen erg in Nu besef ik dat ik misschien al over de helft zit Dikkie bang dat ik niet elke kans gepakt heb Ik heb getwijfeld en niets gedaan Dikkie bang dat ik kostbare tijd verbrast heb Iets te vaak We zijn alle geweest.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 Alle verwezen, met een beetje geluk, <laughs> ik een beetje geluk, valt me niet tegen. En als dit het was, had ik een dampen vertekend. Alle verwezen. Geloof dat ik nog nooit zo prominent in beeld ben geweest als deze YouTube uitzending, want de bol staat behoorlijk ingezoomd op mij. Maar goed, we gaan.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 Nee, dat heb ik niet gelezen, nee. nee. nee? Grappig, nee. Ja, nou, dat, dat, uh, daar zitten een aantal interviews in... van mensen die toen... ongeveer veertig uh, werden... en eigenlijk op dat moment... Uh, ja... Uh, wat gingen vertellen over uh, hun leven... tot dat moment, want dat heette over de helft. Uh, Aha, samengevat. Ja, dat is eigenlijk...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 uh, de kennis van de Nederlandstalige hiphop uh, vanaf het begin in ieder geval. Ja, uh, ja het mooie was, ik heb uh, op een gegeven moment ook even gekeken uh, naar de versie van 2008, deel 1, dat je dus inderdaad uh, daar ergens in de Amsterdamse Jordaan ergens zit volgens mij, met de Wester Klopt. Toren op de achtergrond. Klopt. Ja, Klopt. zie je, en, en dan zag ik uh, uh, Def P daar zitten en uh, volgens mij ook Diggy Dex. Ja. En jij dan, Klopt. was nog een uh, jonge, uh, jonge uitgave van jou toen?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 Instagram en Facebook en, en Twitter eigenlijk uh, zit ik er wel overal bij. Ja. Nou, TikTok niet, dat niet. Dat heb ik toch maar aan ja. bij laten gaan. Wat heb, je, maar, uh, uh, heb je er niks mee met dat uh, hele TikTok uh, verhaal? Nou ja, ik denk dat je ook dat je een klein beetje moet weten waar je, waar je kracht ligt en waar je achterban zit. Mm. En, uh, Die uh, zit niet op TikTok in ieder geval?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 Ik ben een kind van Horen, grote baal, pionier. Oh, een scheemakker meer, lappendag, riet is van Johan, lefties, aan tafel is. What up, Tim, what up, Buddha, bless yo Ik dat shit. Kind van het Manifesto en spa, het tent in de stad Waar de plek voor me was Back, back in the days Ja, yeah, nu een stukje ouder Maar weet, zonder goede fundering kun je niet bouwen Ik ben een kind van doorrollen Lab FM, Bibelo Het hartje van de stad zit tegenwoordig naast de bioscoop popcentrale, letterlijk geboren Daar, er liggen sporen daar Van elke rappende een Kind van Sterrenburg, koning van het Scheffersplein Ben hier een kind aan huis, dus je moet sterf zijn Als je zinnen bouwen wil, besef dan waar die letters zijn Bedoel, zonder mijn funderingen zou hij die nergens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 Ik weet niet wat mijn voor voor het De crowddation Ook al is het jaren Hey yeah. Ik ben een kind van Defbeat Oka, roodbaard, whitepools en beat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 en ik ben er nog steeds dankzij gekke tapes van de reden. Naast een def de en Dennis Day. Yeah, ik ben eisen als het omgeschreven rijm staat. Dat hoort als je in deze sporen treedt als je het mij vraagt. Wat was ik geweest zonder de extra? De schema's van Skillzane en Noordverdrags, het hele wilde westen. Shit, ik verpest de hele stukken papier om te kunnen wat hugs. al lukte in de 2 04, Sive Jiggins, Mike Tibbert, te veel voor reverse. Die brede fundering komt in al mijn lyrics terug. Ah, een goede bodem is de basis. Op de goede probeer het Vaak te verbloemen, maar ik ben er laat bloeien. Ik denk nog vrij regelmatig terug gaan vroeger, toen we hingen op de hoek in onze filste wijde broeken. Ik neem je mee, daarom memory lane. Doe mijn freestyles, post en overbeat, van Dart de Drake. Ik wou rappen zoals J, mijn samples pitchen zoals jij. Maar DJ Premeer blijft voor mij nummer één. What? Ik vergeet niet, voor de Nederlandstalig hip-hop. Uh, en dat was Engel. Die uh, morgen zijn album 40 gaat uh, uitbrengen. Uh, er zit een hele tournee aan vast. Maar van de ene Nederlandstalige hip-hop. Uh, ja, hiphopper... naar een andere. Uh, ja, of voor zover je over hip-hop mag spreken. Jazeker. Want, ja, he, uh, Ozar, dat, uh, dat mag, hè? Zeker, dat is ja. hip-hop wat ik doe. 100%. Ja, ehm... Ja, um,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 Ik kan wel tegen onrecht, hoewel ik het niet van hou. Dat is de aard van de mens, dus ook die van jou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 Voor was crazy. Be my, be spend my money, baby. Sure ain't no shame, no problems if they to hit get. I got too much yeah. I, got too sauce, yeah. I got too much yeah. I got too much yeah. I got too much I got too much I got too much Ik kan wel tegen onrecht Hoewel ik er niet van hou Dat is de aap van een mens, dus ook die van jou Ik kan niet tegen om, echt helaas is dat de trend Fallen staat niet in mijn woordenboek Ik ben een echte fan Maar als het echt moet, paal ik liever als mezelf Begrijp me goed, dan dat ik win Als iemand anders, dat spreekt voor mij vanzelf Ik ben gewoon naamloos Doe me nooit voor als Ludo Sanders Dit is de pad die ik koos Vrij van alle so suckles Zakken free van life, my life de Zoet als abrikoos. Boeze zure troon. fucking oom ben je boos fuck dat voor jou niks wat ik kan doen I ik ik ben een vredig mens, ik sla aan niemand lens.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 Body ship with grace. I be low key on my own. I just be kickin' flavor. I spend my money, pay bills, and make sure my people straight. It ain't no shame, ain't got no problems if they tryna to hate on you. I got too much, I got too much sauce. I got too much, I got too much sauce. I got too much I got too much sauce. much I got too much sauce. Yes. I little a haircut. Komt u? Ja, ga, ja, is goed, is goed. Ga maar dan gewoon door. Door? Oké, okay, dan komt nu. Echt nep.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 ja, ja, ja, ja. Meestal, meestal uh, praten we of uh, geven wij altijd een handclap. maar omdat hij dus doorloopt, geeft, geeft niks, want dan weten we in ieder geval straks.